Die hem, we nemen hem samen, dat is leuker. Of niet? Dit geluid is hartstikke goed. Van Gert-Jan leek het beter om uh, iedere microfoon te nemen. Nou, dan zijn we ons hele, onze hele actie die we een jaar lang gestudeerd hebben kwijt. Nou ja, oké. Waar ben je eruit? Nou, ik, ik sta liever een beetje in het, in het licht. Kom ook even in het licht. Ja. Oh ja, dan moet ik wel ja. naar voren komen. Ik zie helemaal niks. Ik ben nachtblind. Hier staan we ook goed, hè? Het licht is wel fel hier hoor. Ja, maar dan zien ze ons. Ja, maar ik zie niemand. Nu? Ja, maar dat geeft niet, want zodra je weer gaat zitten, dan ontdek je wel dat het hier best wel redelijk gevuld is. Ja, ja het busje is geweest, dus nu kunnen we wel ja. beginnen. Oké. Okay. He? Als het busje komt. Ja. Nou, laten we beginnen dan. Hey, Yvonne, ja, dit is Yvonne Moussette. Uh, ja. En jij heet ook alweer? Ja. Ik ben Diana Ooson en wij oh ja. presenteren sinds een jaar samen het woord. En, het is al de twee, en uh, vandaag hebben we twee dichters na de pauze en voor de pauze een meme voorstelling. Je staat op een snoertje. Je staat op een snoertje? Ja, ja, ja. Okay. En, uh, en de, uh, de dichters dat zijn Roberta Petzold en... Moestagas Tito. Juist. En die komen na de pauze, maar we beginnen natuurlijk eerst met het fantastische theater van Harry Petersen en Kamee Vrieling. Het theater heet, is wel moeilijke naam, die kan ik nooit onthouden. Nie. Tina Ninani. Tina Ninani. Ja, moet je snel zeggen, dan onthoudt het niet. Ja, snel. Tina Ninani, Tina Nina. Kan, nie, nie, nie. kan okay. niet misgaan. Ja. We gaan we iets over vertellen, Diana. Ja, jij gaat dat doen, want jij hebt ze al heel vaak gezien. Ik heb ze vorig jaar een keer heel gezien. Heel vaak gezien. Ik heb ze dit is de derde keer, geloof ik, nou, dat ik dat ze, ik ze ik zie. zie. Ik heb, voor mij is het pas de tweede keer. Ja. Maar ik heb gelezen ja. dat iemand op Vuur Vuur die zei: ik heb nog nooit iets moois gezien. En dat gaat over dit stuk wat ze van, vanmiddag uh, doen. Oh ja, Had, was dat toen al? Ja. Dit, dit jaar? Ja, ja we deden de grens. Voorproefje, ja. Ja, dit jaar, dat vind ik ook altijd, dat had ik net met hier over. Uh, uh, ze hebben ook altijd de thema's van, nu is het weer de grens. Nou, en we hadden net, kwamen ook een klein beetje tot de ontdekking natuurlijk, dat de grens is niet alleen overal. Want er zijn steeds meer grenzen van mensen die niet naar binnen komen, mogen komen, weer een grensje erbij. En dan ook nog de grens in je hoofd. We krijgen ook steeds meer grenzen in ons hoofd. Dat vond ik een hele goede eigenlijk, Arie, dat je dat zei. Ja, en de inspiratie is uh, bij Tina niet bij Arie Petersen en K.B. Vrieling... ...is vaak uh, poëzie en literatuur, ja, en poëzie. En uh, een van de inspiratiebronnen vandaag, uh, grote inspiratiebronnen... ...is de schrijver Paul Bowles, dat was een Amerikaan, als ik me niet vergis. En die uh, is in Tanger, in uh, Noord-Afrika, gaan wonen en heeft daar uh, jarenlang... Uh, over geschreven, inge, geschreven. Ja, daar is, ja, is hij uh, ook gewoond, heel lang. He? Ja, is ook uh, in Nederlands uh, vertaald, heel goed. En meer mensen zijn natuurlijk daar, maar ook, ook Boroughs kwam daar en allerlei mensen worden aangetrokken door die, en de vulkaan. Dat is daar volgens mij ook vandaan. Hoe nee, heet die dat is Zuid-Amerika. Welkom Laurie, Welkom Laurie. dat ik dacht dat dat in zich. In, dat dat. Oké, okay, maar, maar laten ja. we onze kennis van het literatuur. Nee, maar dat is het goede mím, weet je. Er hoeft er niet zoveel gesproken te worden. Uh, er hoeft minder gesproken en meer ge wat we gaan Bewo meer Dat doen is dan? bewogen. Heel, heel bewogen is dit. Ja, dat is zeker op alle heel manieren. Nou ja, ik, we kunnen nog dit verhaal. Ik kan nog veel meer vertellen natuurlijk. Er staat een heel verhaal wat ook opgeschreven is: een kort biootje, zoals het heet, maar dat biootje is behoorlijk lang. En ik denk gewoon dat we hem aan het woord moeten laten, aan het dans moeten laten. Of heel goed. Moet het, uh... Even een, een warm applaus voor Tina Nina. Kameelingen naar Harry Peters. Applaus. De grens. Een beetje minder, een beetje meer. We weten het niet meer. Just you. Waar kun je dat allemaal lezen? Het zat allemaal in de krant van vader Jezelf. muur vast. Hij stapt de man zijn tuinhek uit. Hij loopt zijn tuin door. En komt bij de grens. Hij stapt de grens over, pakt zijn paspoort en scheurt het dan duizend stukken. En gooit het in de wind. En het verandert en fladdert door de ruimte. Op dat moment is hij helemaal vrij. Hij heeft geen identiteit meer, geen ik, geen jij, geen heden, geen verleden. Het is nog man, nog vrouw geworden. Het is een levend wezen. Het is geen le, geen la, maar een les. En voor het eerst begrijpt hij de uitdrukking, les is more. Hij trekt zijn kleren uit en his name is nobody. Hij kijkt in de spiegel en denkt, ik zal toch de kleren maar aanhouden. Hij loopt. En hij loopt en hij loopt en hij loopt en hij loopt en in de verte komt er een figuur een jonge man met een stralend gezicht hij heeft blauwe kleren aan indigo blauwe kleren een hele mooie jonge man met de blik in zijn ogen van ja Hij komt bij de man met het pas, zonder paspoort en hij vraagt. Dag vreemdeling. En de ander zegt, wat komt u hier doen in dit vreemde land? En de man in het indigo blauw zegt. Ik heb een regenboog gezien. En aan het einde van de regenboog staat een pot met goud. Dat heb ik gehoord. Dat is een verhaal. Dat heb ik van mijn moeder gehoord. En ik denk, ga lopen, ga lopen, ga lopen. En de man zonder paspoort zegt, ga naar huis, ga terug, ga terug. Maar hij hoort het niet, because his name is nobody. Hij heeft geen huidelijk, geen identiteit meer. Dus zijn woorden komen niet aan. Hij roept nog, wat vindt je moeder ervan? En hij komt bij de strand en hij ziet een heleboel mensen die naar de overkant willen. Misschien naar de prins op het witte paard of de pot met goud. Hij ziet schippers. Met munt op hun ogen. At some point in the night, she had een dream. Or was it possible that she was partially awake and was only remembering a dream? She was alone among the rocks on a dark coast beside the sea. The water surged upward and fell back languidly, and in the distance she heard surf breaking slowly on the sandy shore. It was comforting to be this close to the surface of the ocean and gazed at the intimate, nocturnal details of its swelling and ebbing. And as she listened to the faraway breakers rolling up onto the beach, she became aware of another sound entwined with the intermittent crash of waves, a vast horizontal whisper across the bosom of the sea, carrying an ever-repeated phrase, regular as a lighthouse flashing, Dawn will be breaking soon. She listened a long time. Again and again, the scarcely audible words were whispered across the moving water. A great weight was being lifted slowly from her. Little by little, her happiness became more complete and she awoke. Droomt u wel eens? Een ander te zijn? Een ander verleden te hebben? Een andere afkomst? Een andere huid? Interessante familie? Dat je meer lijkt... ...dan dat je bent? Dat het leven net even ietsje makkelijker verliep, gewoon niet elke euro om te draaien, zoals in de film, dat er iets spannends gebeurt, iets onverwachts, waardoor je leven totaal ook geen minuut, niet zoiets van maar iets magisch, alsof je in een ander universum Nee, de man droomt niet. De man zal nooit meer dromen. Hij ziet dat mensen hun eigen gevangenissen behouden. Verloren dromen. les temps perdu. Hij ziet... Mensen hun eigen gevangenissen bouwen en dure hypotheken en droomreizen kopen. Naar witte parel, witte stranden. Waar ze belazerd worden door zwervers, de bedelaars en prolaria verkopers Ik heb ze zien huilen. Nee, ik droom niet meer. Ik wil naar de Sahara Hij herinnert zich De jonge Toerhek En het verhaal Wat hij vertelde Als je eenmaal bij de Sahara bent En je gaat de grens over dan kijk je de dood in de ogen, de grote leegte. Iets spannends gebeurt er, iets magisch, iets onbegrijpelijks. Er zijn geen woorden voor. En de meeste mensen lopen terug, terug naar de kamele bang, bang voor de dood. Maar als je doorloopt die grote wij de vrijheid binnen. Dan besef je dat je altijd alleen maar op jezelf aangewezen bent. Dat jij, jij moet het redden. In de ogen van de dood ben je alleen. Maar niet eenzaam. En je ziet de duinen aan het wandelen gaan. Zonder dat het echt gebeurt. Maar het gebeurt wel. Die magische wereld. En de man zonder paspoort wil daarheen. Die wil de dood binnenlopen. En die wil de dood overwinnen. Nee, de man droomt niet meer. Hij gaat de Sahara in. Waar het zwart en het wit en de grens overgaat tussen licht en donker en zwart-wit wordt een wit-zwart en de geest waait terwijl er geen wind is waar je niet kan zien zonder te kijken en als je niet kijkt zie je niks en dan ga je in je binnenwereld... De man loopt verder. En hij komt in een arbeiderswijk. En hij ziet daar alle mensen fulmineren. Fulmineren. Ze zijn boos. Ze fulmineren. Over de Heer. En onder drukkers. En hij kijkt naar Emil. Emil de slemiel. Hoe lang nog Emil? Hoe lang speel je nog de slemiel, Emil? Voordat je je pistool opakt. En het niet meer pikt, in? Hoe lang gaat dat duren, Emiel, Slimil? Zolang al de Slemil? Hij leest dat. He. Hij leest dat in een boek. En Emiel zegt: Het zijn de hoge heren, de overheersers, de kolonialisten, de bazen, het kapitaal. Emiel haat ze allemaal. Ja, we kennen onze klassiekers. Maar ach, Emiel, ga toch werken. Mijn ouders ga je maar kapot, Emile. Noordens no, no, je. No, no, no. Ga maar kapot, Emile. Ga maar kapot. Ik zie de haat in je ogen, arme Slemiel. Emile. Ga maar dood. Je moeder heeft het je nog gezegd, hè. Zoek nooit die pot met goud, maar je luistert er niet. En je kapeert nu in een tent. Oh. Ga dan ga heen. Ik was vorige week in Brussel. Hè? En daar liggen ze rij aan rij op zoek naar die pot met goud, Godverdomme. Wat doen we met z'n allen? Hè? Het staat in alle boeken geschreven, wat doen we Godverdomme met z'n allen? Ik ga nu maar kapot in. Ik ga kapot als je plicht. Dan hoef ik je niet meer te zien, hemel. Ga terug. Wees trots op je blauwe kleren. en je zwemmende. Je gezicht verhard... Je ogen gaan dood waar is je trots MUZIEK Hoe lang nog geen Oh oh oh oh the pause is over in you En de man zonder paspoort loopt door. En hij stapt een, een café binnen. Zo te zien is het een vervallen café. En de mannen staan aan de toog. zien dat de buurt veranderd is hè? vroeger vroeger kon je je de achterdeur open laten en je fiets niet op slot zetten hè? althans dat dacht men hè? maar tijden veranderen. Hè? er zijn nieuwelingen bijgekomen we wonen toch al zo klein hè? we kunnen niet even naar een buitenvilla gaan zoals de heren En je, je bent gewend om te delen natuurlijk. Hè? Maar als ze je plek gaan innemen. Ja, ja, ja, ja. Iedereen heeft een woordje. Hè? En de mannen. Hoe ze toerozen. Laten zich toch verdringen. Hè? Alleen Marten. Zij is de Marta heeft een klein kamertje. En één en, en goudvis in een vissenkoel. En als ze in die vissenkom kijkt. Dan ziet ze een tropisch zwemparadijs. Marta zegt. Je, je moet gaan lezen. Je moet je ontwikkelen. verhaal voor aan de mannen in de, in, aan het oog van een verre cultuur daar is ook een café met een heleboel muzikanten en dan komt er op een gegeven moment een man binnen en die stroopt zijn mouwen op he? en de muzikanten beginnen te trommelen te trommelen en het wordt steeds spiritueler he? en heftiger en dan pakte hij een mes en dan snijdt hij in zijn armen zo, he. En het bloed gotste de he. En de trommels gingen maar door en die gingen maar door. En hij danste en hij danste en hij danste. Danst. Totdat hij flauw op de grond viel. En hij werd door de muzikanten een beetje gedekt met water. En dus ze gaven hem wat te drinken. En dat deden ze drie keer achter elkaar, he. En de hele vloer zat onder het bloed. En iedereen was blij en spiritueel aanwezig. ze bleven maar doorgaan. Het bloed spatte alle kanten op. En men werd gereinigd door de kracht van het bloed. Hè? Ja, hier zou je gelijk opgesloten worden. Als een snijder. Dat is wat Marta vertelt, hè. Zij is feminist avale letteren zonder dat ze weet wat het betekent. Zij heeft gewoon die kennis van binnen. En de mannen zeggen, ja, ja, maar moet ik me dan ook gaan snijden? Kunnen ze niet gewoon een pintje drinken met ons, hè? Moeten wij ons? Of zij? Of wij? Nou, Marthe zegt nee, we moeten het samen gaan rooien. Hè. De grenzen moeten weg. Maar het is een dromer. En de man zonder paspoort, verlaat de kroeg en gaat lopen. En lopen en lopen en lopen. So go and search beyond the Dra Valley, past the corkhoaks and the tamarinks and acacia and the cedar forest. Go beyond the dunes of tomorrow and the red land at a hollowed hard root. Seek out the valleys of shadow, deep with doubt between the peaks of our faith. Rise into the pure land now and inhabit both loopt, eh? worlds, like Adam. You must be bilingual, en dat lijkt a And one for the world. A poet's tongue is forked. En voor de eerste keer is er gras. With a beauty. En de kevertjes in de torretjes, in de bloemetjes, de object of love. De grasprietjes van zijn eigen taal. The object of love. Hij strookt zijn eigen taal. The source of transcendence. Subject, object, inside, outside, are made obsolescent. En zijn buurmeisje. Everything is external to the self. Beweegt wat in het gras, meer niet, hè? Gen enkele betekenis. Newman, I once remember you saying that if you were designing the universe you think, would hardwire death into its molecules. What, after all, is life without death? It is the unseen force that gives life its significance just as silence colours the meaning of all our words. Life is a trembling skin stretched over a canyon of death and prayer as our scaffolding over the abyss. That endless balance and interminable tension between our desire for life and our fear of death can love somehow subsume them both? met a dervish, a fakir, in the Sahara. He told you it's by living for others that we live ourselves. And the truth happens when the mind stops watching. And to know the truth, you must see without the mind. But these are only really words. Words are those things that the mind uses for what it cannot understand. Will love is here? Then why speak the name of God? Why speak at all? If the presence is among us, then why name it? But what else did Yosufi say? The soul comes from a world of knowledge and the mind from a world of action. The marriage of knowledge and action is liberation. And the Sufi said, we must use experience to transcend experience. And he spoke of love and of sacrifice and how sacrifice is the proof of love. The complete sacrifice is the sacrifice of oneself. And if we smash the darkness together, then out of that annihilation, a light will come. Our hearts are burning suns, and the sun is a burning heart. Everything is dancing, all the spinning energy, all existence, all being. We are the dancers, light whirling out of the void. <laughs> Pauze achter willen laten, er ligt daar bij de deur een boek en, uh, blijf vooral lekker kijken na de pauze gaat het programma door dan geef ik het woord uh, aan Diana en nee, Yvonne nee, nee. okay. dankjewel. Dank dankjewel dankjewel, dankjewel Jezus. ik ben helemaal uh, van uh, uh, voetstuk gebloot of zo, maar ik, het was zo goed het was zo mooi en de grenzen gingen volgens mij toch op het laatste nog open. He? Dankjewel, dankjewel alle twee. Heel mooi. Uh, we hebben nu een korte pauze. En daarna gaan we verder met... Ja, echt geweldige hierop aansluitend. He? Geweldige dichters te weten. Roberta Petzold en Moestafa Tito. Oh, mijn pet, zo gemist. Ja, ik denk dat... Bijna, ja, ja, ja. Ik ben te ontroerd. Er ontrooid. is een uh, heerlijke soep hier van uh, Martina. Ik geloof dat ik zag gewoon uh, iemand met taart Op het... ja, ja, ja. uh, oh, Tien minuten, we houden het even kort. Tien minuten, maar... Uh, ondertussen zit Roberta al met haar dichtbundels klaar. Nieuw uitgekomen dichtbundel, zeebeving. Die uh, is hier verkrijgbaar aan de middentafel. En ja, die is hier uh, te koop. Juist. Fijn niveau.